is van Kesteren met het NOS-journaal. De ringweg A10 rond Amsterdam is geblokkeerd door activisten van Extinction Rebellion. Stadszender AT5 zegt dat burgemeester Halsema de politie heeft gevraagd om meteen een einde te maken aan de demonstratie. De activisten begonnen naast het voormalig ING-kantoor op de Zuidas. Een aantal demonstranten liet de snelweg op waarop de politie direct ingreep. Vanwege de actie van Extinction Rebellion zijn delen van de A10 afgesloten voor het verkeer. Tennisster Madison Keyes heeft de Australian Open gewonnen. De Amerikaanse versloeg in de finale de nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka uit Belarus. In drie sets deed ze dat. Het is de eerste Grand Slam zegen voor Keyes. De finale bij de mannen is morgen. Dan spelen de nummers 1 en 2 van de wereld tegen elkaar. Janik Sinner en de Duitser Alexander Zverev. De explosie bij het Drents Museum in Assen was het werk van criminelen. Die hebben verschillende archeologische topstukken gestolen. Die is bekendgemaakt in de persconferentie. In het Drents Museum was een tentoonstelling met Roemeense goud- en zilverschatten. Onder de gestolen stukken is onder meer een gouden helm uit de 5e eeuw voor Christus. De directeur van het museum spreekt van een ongelooflijk zwarte dag. Hij zegt dat cultureel erfgoed op een vrede manier is afgenomen. Er is nog niemand opgepakt voor de roof. De politie doet onderzoek en roept getuigen op om zich te melden. Het museum blijft het hele weekend verder dicht. De literatuurprijs, de Gouden Ganzenveer, gaat dit jaar naar de Belgische beschrijver Bart van Loo. De voorzitter van de Academie, oud-minister Jet Bussemaker, heeft dat bekendgemaakt in het programma De Taalstaat op NPO Radio 1. Volgens de jury bereikt Van Loo door zijn aanstekelijke manier van schrijven een zeer breed publiek. En van zijn boek De Bourgondiërs zijn meer dan 400.000 exemplaren verkocht. Het weer vanuit het westen geleidelijk droog. Vooral in Limburg blijft het nog lang nat.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 One day you're gonna find <laughs> love is more than just a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 Uh, deze van uh, Lola Young uh, was dat. En uh, Messi. We hebben trouwens zo dadelijk om uh, kwart voor uh, drie hebben we nog uh, Carine Veren. Want uh, ja, de voorleesdagen die zijn uh, in uh, de bibliotheek, uh, Dolly. En uh, ja, daar, Carine was daarbij aanwezig bij de voorleesdagen. En ze sprak een aantal kinderen daar uh, uit Sandforge... hoe ze dat vinden, dat er voorgelezen wordt. Nou, leuke reacties. Nou, daar ben ik ook wel erg benieuwd naar. Want volgens mij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 Wil je nog een uh, berichtje? Nou, zo, die uh, zal meteen even doen, want die Prima. is wel leuk. Ik denk, uh, de, je zat me zo vragen. De, de, de, de, vo de vogeltjes, hè? Wil je het zeker over hebben? Of de vogeltjes. Straks? Ja, zeker. Ja, ja, ja, ja. Nou, daar dus, gaan we het straks uh, over. hebben. Er wordt wel heel wat afgevogeld in ja. die ja. Ja. vogeltje wat zing je vroeg? vroeg ja. Ja, ja. Ja, ja. Zoiets. Vroeg. Nou, je hoort het uh, zo duidelijk ook uh, hier bij op hem. Uh, de tuinvogeltelling, daar hebben we het over. Uh, dat gaan we vast uh, klappen. En hoe dat allemaal verloopt, dat vertellen we je later uiteraard. Er is gaan we weer een lekkere muziek draaien op deze zonnige zaterdagmiddag. En blijft de zon ook? Dat hoor je ze dadelijk in de weerbericht om half drie. Een plaat die het altijd goed doet als de zon lekker schijnt, is deze van Dusty Springfield. Hier is ze met In Private.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 Nou nee hoor, ik blijf lekker thuis. En, oh oké. Okay. Uh, ik uh, probeer wel tussen de buien door dan wat, uh, wat taartjes te halen. Of Zeker. Zo. Dus ja. dan mocht, je, mocht je weten waar Dolly was, Ja, ik gewoon zelf langs. Gewoon de die cadeaus staat... meenemen natuurlijk. Ook, ook, allemaal ook, ook. Overladen met cadeaus. Ja, koffie ja. staat klaar. Nou precies. Het taartje staat klaar. Dus... wordt uh, <laughs> weer een welaan. leuke dag. Uh, maandag dus uh, Dolly en Pierik, Schrijf het op in je agenda, Jos. Uh, ja, en... Uh, dat je het niet vergeet. Uh, beste speciale... Meestal vroeger was dat een speciale verjaardag, hè? 65 jaar. Oh.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 Ja, dat was een mooie boekenkast ook, Dolly, die daar staat. Zeg, ongelooflijk. Zo, ja, die kinderen zijn toch en dergelijke, echt geweldig. Ze zijn niet op hun mondje gevallen, Zijn Ze zijn zo leuk of niet, die kinderen en Juf Carina natuurlijk. Geweldig. Dat zijn de toekomstige ZFM-medewerkers. Dat denk ik ook. Ja. We gaan ze binnenkort uh, alvast uh, rondleiden in de studio. Uh, ja, dus ze zo ons een... boekenkastje, ons platenkastje ons, laten zien. Onze platenkast. Helemaal <laughs> goed. Dat gaan we doen. Het nou. was leuk. een leuke, leuke hey, interview. Leuk. Dank je wel uh, daarvoor ook uh, Carina. Zeker, mooi We ze hebben van gedaan. de week opgenomen. We hadden natuurlijk nog iets anders met uh, jongeren ook uh, van de week. Want we hadden ook het jeugddebat in uh, Zandvoort. zag ik, ja. En, uh, gisteren, ja en de kinderen die zaten in de raadzaal en die uh, mochten meepraten ja. over uh, politieke onderwerpen... Ja.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 I'm chasing paradise. I'm chasing paradise with you. Ik weet bijna wel zeker dat deze plaat binnenkort terug te vinden is in de hitparades. Wat is die lekker hè, deze single van uh, Keigo in uh, One Republic in uh, Chasing Paradise? Ja, hoewel sommige riedeltjes doen mij wel aan een ander nummer uh, ja. denken. Van, ja. You know what I mean. Ja, you know, know what, what I mean. Het, het, het lijkt heel erg op, uh, yeah. hoe heet die nou ook weer? Ja, <laughs> De, ja die. Apigie, ja. Uh, lijkt het op.